Het is twee uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Zo'n vijftig Molukkers herdenken bij de punt de treinkaping uit 1977. Het is voor het eerst dat de kaping wordt herdacht... op de plaats waar de trein twintig dagen lang stil stond. Ook de Nederlandse gijzelaars en hun familie waren uitgenodigd... maar zij waren niet aanwezig. Advocaat Zegveld wel is ze ingehuurd door familie van de zes doodgeschoten kapers... om een proces tegen de Nederlandse staat te voeren...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 Ook de BMW 320d sedan krijgt nu standaard deze achttrapsautomaat. En heeft slechts 20% bijtelling. Radio 1 Argos Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO Max van Wezel een hele goede middag en welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op Radio 1. Straks Geheimer Krieg. Over de Duitse medewerking aan de Amerikaanse aanvallen met drones... onbemande vliegtuigjes zijn dat, op landen als Somalië en Jemen. Maar eerst het Argos-onderzoek. Verslaggever Ellen van den Berg dook in de wereld van de gesloten jeugdzorg. Ze kwam er ook weer uit. Luister naar haar verslag. Mijn gedrag was gewoon niet goed. Ik was agressief of ik luisterde niet. en ja, Ik was gewoon een kutkind in hun ogen. Juist die overgang van, de, uh, van jeugd naar volwassenen is een heel groot gat. En die, die zorg sluit niet aan. En dat maakt dat we jongeren kwijtraken... waardoor we ze uh, niet de zorg bieden die ze echt nodig hebben. We houden echt bij tijd en wel eens ons hart vast... dat we denken dat we iemand laten gaan... Waarvan, uh, waarvan we denken: oh, als het niet maar, maar goed gaat. Ongeveer 3000 jongeren worden behandeld in een gesloten jeugdzorginstelling. Jeugdzorg Plus heet dat. Ook wel de intensive care van de jeugdzorg genoemd. Maar nadat zo'n jongere daar uitkomt, is er amper nazorg. Uit nog niet gepubliceerd onderzoek onder meisjes, vijf jaar na een verblijf in zo'n gesloten instelling, blijkt dat een heel groot deel van die meisjes nog steeds grote problemen heeft. We hadden wel verwacht dat een groot deel het niet zo goed zou doen. Maar wat wij gevonden hebben was wel echt heel schokkend dat eigenlijk gewoon 90% het niet goed doet. Um, en dat bijna niemand op dat moment in zorg was. Dus dan merk je dat ondanks de hele grote problemen de zorg uh, minimaal is. Hulpverleners, hoogleraren, maar ook jongeren zelf trekken aan de bel. Bij de internationale kinderrechtenorganisatie Defense for Children... komen veel klachten binnen. Maartje Berger. Wij maken ons uh, grote zorgen om kinderen die een, een tijd in een gesloten instelling hebben gezeten. En dat zij dan onvoldoende kansen en mogelijkheden hebben eigenlijk om terug te keren... en verder te kunnen na die gesloten plaatsing. Uh, gesloten plaatsing is een hele ingrijpende maatregel die eigenlijk altijd op gericht moet zijn dat een kind weer terug kan in de maatschappij. En daar schiet Nederland op dit moment tekort. Er zijn heel veel kinderen die in een gat vallen. Waarom is er zo weinig nazorg voor deze jongeren? Wat zijn daarvan de consequenties? Welk nut heeft het om jongeren intensief te behandelen... en ze daarna uit het oog te verliezen? Argos, over het gebrek aan nazorg. Ik was 11 jaar en ik woonde nog in Amsterdam... Bij je moeder? Bij mijn moeder. Nou, het ging allemaal gewoon heel goed en zo. Mensen vonden van niet, dus toen had mijn voogel besloten mij uit huis te plaatsen met mijn broertjes en zusjes. Dat is op een hele rotte manier gebeurd. Hoeveel zusjes en broers heb je? Ik heb een oudere broer van 21, een broertje van 14, een zusje van 11 en een zusje van 6. En zelf ben je? Bijna 18. Amber, een klein meisje, bruin haar in een staart strakke spijkerbroek en een shirt. Een leuke, pittige uitstraling. Ze zit in een beschermde woongroep voor jongeren... van het Leger des Heils in Hoofddorp. In een oud flatgebouw midden in een woonwijk. Twee weken geleden is ze ontslagen uit het transferium. Een gesloten jeugdzorg in Heer Hugo Waard. Toen Amber elf jaar was... is ze samen met haar broer en zusjes uit huis geplaatst. Ja. Alleen mijn oudere broer niet... Want die konden ze niet te pakken krijgen. En waar ben je toen terechtgekomen? In een pleegzin. Ja. In uh, Oud-West. Daar ging het ook niet echt goed. Toen ben ik naar de krisopvang gegaan. Dat ging ook niet goed. Toen ben ik naar mijn tanden toe gegaan. Daar een jaar gewoond. ging ook niet goed. Maar wat ging er steeds niet goed? Kan je dat... je hoeft mijn niet gedrag? Mijn gedrag was gewoon niet goed. Ik was agressief of ik luisterde niet. Ik ja, was gewoon een kutkind in hun ogen. Ambers ouders zijn gescheiden. Met haar vader heeft ze geen contact. En bij haar moeder kan ze niet meer wonen. Bij gebrek aan voldoende plaatsen in een jeugdzorginstelling... werden ook kinderen die geen delict gepleegd hadden tot 2010... voor hun eigen bescherming soms opgesloten in een jeugdgevangenis. Ambe werd in 2009 opgesloten in de Doggershoek in Den Helden. Dat is een jeugdgevangenis. Ik was 13, jong meisje, klein meisje. Ik word gewoon in een jeugdgevangenis gepropt omdat er geen plek is. En dat vind ik gewoon belachelijk. En dan ben ik vier maanden en toen ben ik naar de koppeling gegaan. Daar heb ik een jaar gezeten. En de koppeling is gesloten, jeugdzorg. Ja, in Amsterdam Zuidoost. En toen in jeugd geweest weer. Of toen was je tussendoor niet. Ja, tussendoor zo? heb ik nog op de straat gestaan, heb ik nog pleeggezinnen en kwestie opvangen gewoon, Maar ja, en toen kwam ik in tranceerien. Het ja. is ja. hormonen loskomen. En dan meiden eerder dan jongens, of niet? Ja. ja. Maar van dertien heb je ook bijna niet. Het is bijna altijd Het Begint in die pubertijd. Dan... Ja. ja. Maar ja, en er is, er, is, er is ook een verschil dat... Je hebt eigenlijk twee soorten kinderen. Kinderen die waar het opeens heel snel heel erg mis mee gaat. Verkeerde vriendjes en uh, uh, gedoe. Die zijn, ook, die zijn ook meestal heel snel weg. En je hebt kinderen die, uh, waar het eigenlijk ook nog een tweede of derde mis mee gaat. En die... Uh, daar ja, duurt de behandeling ook veel langer van. Frank Post, directeur van de jeugdzorg instelling Transferium in Heer Hugo Waart. Hij leidt ons rond. 80 jongeren wonen hier. Tien huizen in een lange brede straat. Een soort woonerf. Aan beide kanten afgesloten. Dit zijn bezoekkamers. Uh... Hier een jongen met een ouders. Of ja. zo. We hebben ook iedere dag, dat, dat, dat, iedere dag kunnen ouders op bezoek komen. Er zijn ook ouders die iedere dag op bezoek komen. Uh, en we hebben twee keer per dag hebben we een bezoekuur. Iedere dag op bezoek komen, maar ja, ze wonen hier in de buurt, natuurlijk. Ja, en waar, als, zeker als je nastreeft dat, uh, dat het kind terug moet naar het gezin. dan is het, uh, dan is het van groot belang dat, dat het contact met het gezin ook goed blijft. Dus we stimuleren erg dat mensen op uh, visite komen bij hun kind. We lopen op de eerste verdieping. Daar zit de interne school van Transferium. Dit zijn dan klaslokalen en wat, dit is een praktijkschool en een, een VMBO-school. En het is ook een horecakeuken waar kinderen kunnen uh, meehelpen met het kopen. Hele brede gang, he. is dat ook, uh, ja. Heeft dat ook een doel? Dat ze een beetje lucht hebben op het moment dat ze de school uitgaan... dat je niet tegen elkaar oploopt te botsen. En zo. Ja. Dit is het restaurant. Hier eten we s'avonds met de kinderen. En uh, wat, uh, wat ook leuk is, is dat ze dan mee kunnen helpen bij het voorbereiden. Van Zou, de... Er zijn nu een aantal jongeren aan het meehelpen. Ja, ja. Of twee keer. We nou, zijn deze nog vreselijk netjes. Alle deuren zitten hier altijd op slot. Omdat op het moment als je dat niet doet... Uh, we hebben hier jongens en meisjes bij elkaar zitten... die doen allerlei dingen waarvan wij denken... dat moet je daar nou nog niet doen in deze fase van je leven... En uh, op het moment als het uit de hand loopt... Dan moet je weten waar het probleem zich uh, afspeelt. Ik kan me wel voorstellen dat als je 17 bent... dat dat anders is dan als je 13 bent, dat toch? Wel. Maar zijn die vrijheden dan ook groot? Hoe, hoe, hoe werkt wij, dat dan? Wij, wij vinden dat als je in zulke soort problemen hebt met jezelf... Als je, dat je opgenomen moet worden in de Jeugdstof Plus... dat je dan uh, beter nog niet aan een relatie kan beginnen. Dat je, je mag vreselijk verliefd zijn... maar of je dan daar ook een relatie moet hebben... dat is maar zeer de vraag. Is wel geval ook. Of okay, nee, nee, ze zijn hier aan het schoonmaken, want ze hebben een potje van gemaakt. niet <tie> <tie> <tie> weg. het ja. dit is zweet hoor. Dat uh... oh, Dit wordt opgenomen, allemaal. Ja. Als alles wat hier. Niet op, op, op mijn kont zitten, meneer! <tie> dit is de gimbal. Even naar de ginzaal. Ah, je noemt hier nog eeeeh. Uh, even kijken hoor. Het onder controle hebben van drugsgebruik. Maar daar staat ook iets bij dat je het al redelijk onder, onder controle hebt. Klopt dat? Heb je het niet onder controle? Nee, ik blow weer. Nee, ik blow je weer? Ja. Hoe, eh, hoe we er aan dat je geen geld hebt? Meer roken van Andra. Gaan we daar wat mee doen? Nee. Amber in gesprek met interne trajectbegeleider Fons Deem. Hij werkt voor Transferium. Fons begeleidt jongeren tijdens en na een gesloten verblijf... op het gebied van wonen, werken en school. Amber is sinds twee weken weg bij Transferium. Hij ziet haar voor het eerst sinds haar vertrek uit de instelling. Amber is op zoek naar een opleiding en een bijbaan. Ondertussen wacht ze op toekenning van een uitkering van het UWV. Het is half elf in de ochtend. Maar je snapt, als ik zeg, dat als je een, een stage of school of werk uh, uh, gaat krijgen... dat die waarschijnlijk ook voorwaarden zullen stellen aan het feit ja. dat je bijvoorbeeld op tijd bent. Ja. En je was nu, mag je nog te slapen? Ja, door kwamen. De, afspraak, uh, de telefoon was niet uh, goed doorgekomen. Dus daar moeten we ook wat mee, hè? Dus dat uh, op tijd komen. Want dat, dat zal een werkgever natuurlijk <coughs> altijd uh, gaan vragen. Ja. Hoe, ben je met, uh, hoe ben je met op tijd komen? Oké. Okay. Ja, maar normaal als ik een gesprek heb, heb ik ja. gewoon mijn wekker gezet. Maar ik kreeg gisteren niet door in mijn telefoon dat ik een agenda deed wat Je bent al bijna 18, hè? zijn hebben grote mensen dingen. Ja, weet ik. Weet ik. Weet ik. hey hoe is het? Wie nou? Twee weken? Ja. Hoe is het nou? Uh, gaat wel goed. Wat gaat goed? Nou ja, gewoon mijn gedrag. Ik heb nog niks verkeerds laten zien en zo. Heb je al vrienden gemaakt? Ja. ja ik heb een hele lieve onderbuurvrouw. Daar ga ik veel mee om. Wat ja. ja. doen jullie samen? Oh, een beetje chillen. Een beetje naar Haarlem gaan. Een beetje naar Almere gaan. Een beetje overal en ergens naartoe. Hoe ga je naar Haarlem? Trein dus? Zwart. Zwart. Ah. moet je ja, doen hè? Nee, weet ik. Maar ik heb geen geld. Ik kan nergens heen. zwart bij dat mag niet. Mm -hmm. En Almere ook. Toen. Ja, kijk. Ah, ja. Als je een je aangehouden wordt, dan ben je zuur, hè? Ja. ja. ja. En je hebt ook geen geld. <lacht> nou. En wat voor school heb je gedaan nu, tot nu toe? De Spinnaker. Transferium. Als... Dat is voor kinderen met uh, gedragsproblemen. jep ja. Spinaker. En of ik daar wat heb geleerd? Nee, dat heb ik niet. Nee. Anders krijg je 100.000.000 keer hetzelfde. Hè? School is niet echt mijn ding. Toch overweegt Amber om naar de horeca-vakschool te gaan. Haar droom is een eigen café te beginnen. Frank Post, directeur van Transferium. Wat je, wat je heel veel ziet bij ons soort uh, kinderen... is dat ze... Het zijn kinderen die zitten met problematiek op het snijvlak van psychiatrie... Uh, verstandelijke beperking, drugsverslaving, opvoedproblemen... Uh, en dan de mix, met name de mix daarvan. Want op het moment dat je alleen een psychiatrisch probleem hebt... Dan moet je echt prima behandeld binnen de psychiatrie. Maar als je bijvoorbeeld uh, ernstige problemen hebt... en je hebt daarnaast ook nog behoorlijk opvoedingsproblemen... of een groot agressieprobleem... dan kan je vaak niet in de jeugdpsychiatrie behandeld worden. Dan kom je vaak hier. En dat geldt eigenlijk ook voor de mensen met een uh, verstandelijke beperking. En dat geldt ook voor mensen met slaapsproblematiek. Dus enkelvoudige problematiek hebben we hier bijna niet. We hebben hier wel veel, uh, veel, veel mix van problemen. Een moeilijke groep jongeren, vaak met meerdere problemen. De kosten van hun behandeling zijn niet gering. Dat zegt Ton Liefvaart, hoogleraar kinderrechten aan de Universiteit van Leiden. Ja, we hebben het ongeveer over uh, 300, 350 euro per dag. Uh, het is iets goedkoper dan de, dan, de, dan de strafrechtelijke inrichting... omdat daar ook heel, uh, toch hogere eisen worden gesteld aan het beveiligingsniveau. Maar we hebben het toch gauw over 100.000 tot 120.000 euro uh, per jaar... als een jongere daar een jaar zou verblijven. Wat is de grootste groep? Uh, 15, 16-jarigen, daar hebben we het meestal over richting de 18. Uh, de gemiddelde duur uh, van een verblijf is, is, tussen, de, is rond de, tussen de 6 en de 8 maanden. We hebben met een uitermate problematische groep te maken. Uh, er is op dit moment nog steeds een harde knip... tussen de, tussen de minderjarigheid en de meerderjarigheid. Uh, die grens ligt op 18 jaar. Dan word je volwassen voor de wet. En dat maakt dat de jeugdbescherming op dat moment... eigenlijk Ophoud. En dat maakt de nazorg voor deze specifieke groep extra problematisch. Hier legt Liefvaart de vinger op de zere plek. De nazorg voor jongeren uit een gesloten instelling. Ook Frank Post van Transferium ziet dat probleem. Wat een, wat een, wat een groot probleem is, is dat, uh, is dat kinderen hier geplaatst worden... met een machtiging gesloten plaatsing, die loopt tot je achttiende... En je kan het dan wel, er is nu in de wet is het geregeld dat je wat langer kan blijven zitten, maar je wordt wel volwassen. En als je volwassen wordt en je zit met een machtiging gesloten plaatsing opgenomen, dan is dat, wordt het dat juridisch ontzettend ingewikkeld om de kinderen hier te houden. Dus die gaan dan uh, weg en dan is het moeilijk om nazorg te blijven bieden. Met name de groep lichtverstandig beperkte jongeren die al lang in zorg zijn. Die zijn, wel, die zijn wel behandelmoe tegen die tijd. Die zijn erg blij. Ook omdat er vaak een, een, een, niet zo'n goed perspectief is. Voor die behandelmoe. ]人. Ja, daar is zoveel tegen aangepast. Die zitten ook vaak al zo lang in instellingen. En uh, dat zijn jongeren die daadwerkelijk... Uh, die vaak op hun achttiende zeggen... ik wil echt niks meer met die zorg te maken hebben. Ga weg. Uh, uh, en op het moment als er dan ernstige psychiatrische problemen zijn... dan lukt het nog wel eens om de kinderen met een rechtelijke machtiging... een gesloten behandeling voor te laten zitten. De groep ligt verstandelijk gehandicapten. Dus dan moet ik denken aan... Laag IQ. Ja, en die dus ook niet het overzicht kunnen hebben. en Vaak ook een redelijke zelfoverschatting van... ik kan het allemaal wel en ik doe het allemaal zelf wel. En die worden dan 18 en zeggen, weet je... ik wil echt niks meer met zorg te maken, ik ga het zelf doen. En volgen jullie die jongeren ook? Daar, daar loopt het meestal niet zo goed mee af. Daar is, dat is... Dat is... Die, die komen nogal eens met justitie in aanraking. En zijn eigenlijk zie je dan vaak dat die, dat die de jongeren zijn... die of in de gevangenis terechtkomen of later in tbs terechtkomen. En hoe vaak maakt u dat nou mee? Zo, uh... Nou, dat maken we wel eens mee. Het is, het is, het is niet dat, dat het over de, de, de grootste groep van ons jongeren is. Maar we maken het wel eens mee. Wij, wij houden echt bij tijd en we wel eens ons hart vast... dat we denken dat we iemand laten gaan... waarvan, uh, waarvan we denken, oh, als dit maar, als dit maar goed gaat... Ambe hoort weliswaar niet tot de groep verstandelijke gehandicapten, maar ook zij heeft genoeg van alle behandelingen. Ze woont sinds twee weken in een groep met begeleiding, maar het liefst wil ze zo snel mogelijk zelfstandig wonen. Het gaat me er gewoon niet om waar het is. Het gaat me nog gewoon om dat er weer begeleiding is. Ik heb het al vanaf mijn elfde heb ik het al. En ja, ze blijven maar gewoon op mijn hielen zitten. En gewoon, het voelt gewoon niet meer goed, snap je? Het is gewoon over, het is klaar, het is gebeurd. Ja. Ik heb gewoon genoeg van. Ja. Je moet je het niet echt aan eigen handen nemen ja. en er wat van maken. Ja. Ja. En nou. ook weer een behandeling. Och, wat voor behandeling? Je kijkt er omhoog. Ja, zelf, zelfstandigheid, hmm. uh, gebeuren. En wat vind je ervan? Bullshit. Ja, ja alsof ik al niet genoeg dingen in mijn leven heb geleerd. In het algemeen geldt dat op het moment dat een machtiging gesloten jeugdzorg ophoudt... Ton Liefhaart. ...dat je geen juridische titel meer hebt om tegen de wil van de jongeren in te zeggen... ...je moet meewerken aan begeleiding. Dus je zit dan automatisch weer in dat uh, vrijwillige kader. Nou is dat ook een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van nazorg. Maar juridisch is dat een lastig moment. Uh, bij 18-jarigen speelt ook dat daar, ja, dat daar ook gewoon in het systeem ingebakken zit, dat het moet ophouden. Dus je hebt geen tijd meer en geen ruimte om een jongere erbij te houden. En dat betekent dat je per definitie afhankelijk bent van de wil van de jongere. Die mogelijk al een enorme jeugdzorgverleden heeft... die het mogelijk helemaal heeft gehad met jeugdzorg. Ja, en dan wordt het wel heel lastig om nog te zeggen... wij helpen jou nog en daar moet jij je van bewust zijn... dat dat van belang is voor jou. En dat weten we ook uit onderzoek... dat voor de effectiviteit van nazorg en begeleiding... Tijdens de terugkeer in de samenleving heb je gewoon de jongeren nodig. Wat ontzettend belangrijk is uh, en waar, waar we ons steeds meer van realiseren... dat het echt vreselijk bepalend is in het geheel... is dat uh, jongeren dagbesteding hebben. School, werk, dat is, echt, dat is haast nog belangrijker als behandeling van de... Problematiek. Op het moment dat je een goede dagbesteding hebt... als je naar school gaat en een, een leuke studie kan volgen... of als je ergens werk hebt wat je leuk vindt... dan lijkt het of de rest van het leven echt een stuk eenvoudiger gaat verlopen... Als, dan als je dat niet hebt. Op het moment dat je de hele dag niks te doen hebt... dan heb je heel vaak dat die jongeren gaan rondzwerven, gaan rondhangen... in de problemen komen, dat het daarop niet gaat. Frank Post over het belang van dagbesteding. We gaan naar Mees, een lange jongen van bijna 18... Sinds april is hij weg uit het transferium, waar hij ruim een jaar heeft gewoond. Hij heeft inmiddels werk bij het slachthuis in Schagen. En hij woont in bij een collega. Trajectbegeleider Fons gaat op bezoek bij Mees. Voor het slachthuis spreken we hem. Ze, ze willen het wel heel erg graag. alleen ze weten gewoon niet hoe het moet. Nee, is dat het? Ja, ze, Uiteindelijk willen de kinderen en de jongeren allemaal, uh, allemaal goed terechtkomen... en allemaal een, een, een fijn en prettig leven hebben... Maar ze zijn het niet gewend. En de, de, de beroemde uitspraak, uh, wat nou als alles goed gaat? Dat, dat, ja, dat, uh... Wat bedoel je, dan heb je geen leven meer? Nee, ja, kijk, ze zijn natuurlijk heel, uh, heel veel van de jongeren zijn gewend... Uh, dat alles maar slecht gaat in hun leven. En het is heel uh, benauwend en angstig om te denken... dat het uh, misschien ook wel allemaal goed zou kunnen gaan. Want wat moet je dan? Je bent gewend dat het slecht gaat. Je bent altijd bezig met die struggle eigenlijk. Ja, ja. en als het eenmaal een keertje goed gaat, dan hoeft dat misschien niet meer. En dat uh, brengt een enorme leegte te weer. Ja? Ja, is door de gang heen, naar buiten mag, mag dat petje? Nee, mag eigenlijk niet. Nee, pak je Nou, dan wachten we hier even op me Goed. gewoon, Joek. Ja, het Mees! Uh, Ik kom eraan, Ja, oké. Okay. Oh, komt hier? We vinden Mees in de worstenmakerij. Er zijn problemen. En die gaat Fons Deen bespreken met Mees in de kantine. Ik sprak net dik even buiten. Hè. Wat is er allemaal los? Ik is je baas. Ja, dat klopt. Wat is er aan de Is dat nu niks meer? In zoverre dat, die, dat het wel... wat verleden week was 5 voor twaalf, of twee weken geleden. Maar het is nu wel drie uh, voor 12, geloof ik. Hij zegt maar er moet, echt wel even wat, uh, er moet echt wel even wat gebeuren. Om de zaak weer een beetje op gang te krijgen. Vind je dat zelf ook? Nou, eigenlijk niet, uh, Nee. Dat hij toen zei, dat het uh, tot, tot op tijd komen. En daarnaast, ja, ik ben de uh, afgelopen twee dagen op tijd geweest. Twee dagen, hè? Hoe laat hier zo goed? Uh, ik was vanochtend om half vier begonnen. En gisteren om vier. En met die dekker en zo lukt dat? Ja hoor. Ja, ik, uh, ik, ik kan niet beter mijn best dan... Ik uh, kan niet beter dan, uh, dan, dan je best. Ik, ik, kan me, ik kan me hartstikke goed voorstellen dat je gewoon uh, je, je werk overdag gewoon doet. En dat dat in jouw ogen allemaal uh, uh, datgene is wat er van je verwacht wordt. Maar ik heb de indruk dat Dick nog iets meer verwacht. En dat is onder andere die school. Dus die school, kan je, kan je dat uitleggen? Dat is een Dat doe ik in Erege Waard. Dat is uh, één dag in de week op donderdag. Uh, dat, daar is mijn motivatie niet echt uh, al te best voor. Je moet op donderdag de hele dag naar school. Ja, van 7 tot 2 uur. Niet liggen. de hele dag. Ja, maar als je dat kijkt, dat zijn alsnog bijna 8 uur. Hoor. Maar het is, het is Bij... natuurlijk ook helemaal gericht op het werk wat je wil doen. Ja, dat ook. En of je het nou leuk vindt of niet dik, dik wil dat je die opleiding doet. Want dat is een deel van die leerwerkovereenkomst. Daarom heet het een leerwerkovereenkomst. Het is werken en leren. Ja, ik weet het. De school uh... En op tijd uh... En op tijd komen. Ja. En dat zijn dan net toevallig de dingen waar je het allebei het moeilijkst mee hebt. Nou, dat is op tijd komen. Daar heb je een enorme wekker voor gekocht, heb ik uh, begrepen. Een ouderwetse met zulke bellen. <laughs> ja. De ouders van Mees zijn gescheiden en wonen op Tessel. Op zijn veertiende ging het mis met hem. Hij woonde niet meer bij zijn ouders, maar zure front. Van feestje naar feestje. Toen, toen liep het uit de hand. Toen niet meer naar school. En, uh, nou, elke dag feest. En op dat moment is het leuk en, uh, en stoer. Nee, ik moet zeggen, vroeger was ik altijd wakker, <laughs> Dus dan kwam ik nooit te laat. Ja. Wist ja. niet? Nou ja, bijzonder niet. <laughs> huh? Ik euh, blauwde bijna niet. Het was meer harddrugs. Nee, daar, daar blijf je wakker van. Anne Krabendam deed samen met psycholoog Elsa van der Molen... beide van de Universiteit van Leiden... een uniek vervolgonderzoek. Ze zochten 200 meisjes op... die vijf jaar geleden uit een gesloten instelling werden ontslagen. En ze vergeleken hun situatie nu met toen. Hoe gaat het nu met deze gemiddeld 20-jarige meisjes? Wat blijkt uit ons onderzoek is dat eigenlijk... het overgrote deel heel slecht functioneert. Het zijn meisjes die in het verleden... heel veel uh, verwaarlozing, mishandeling hebben uh, meegemaakt. En toen wij ze in jongvolwassenheid... Weer zagen, waar het meisjes met heel slecht functioneren. Bijna de helft had maar een diploma. Meer dan de helft had geen werk of geen scholing. Um, maar ook heel veel psychiatrische problemen... zoals depressie, een persoonlijkheidsproblematiek. En um, nou ja, heel slecht functioneren. Het erge was dat een derde ongeveer ook alweer een kind had. Een kwart van de kinderen was alweer uit huis geplaatst. dus Hoewel ze bijna niet voor zichzelf konden zorgen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 En wat zegt dat dan volgens u over nazorg? Nou, als je kijkt naar de echte complexiteit van deze meisjes... met de veelheid aan problemen... dat betekent eigenlijk dat deze meisjes heel lang... een heel intensief nazorg moeten hebben. En dat uh, uh, één keer in de week een gesprek eigenlijk echt onvoldoende is. En zeker als er kinderen in het spel zijn... Um, ja, dan moet je heel intensief begeleiden. En heel erg lang, want vijf jaar na plaatsing... functioneren ze dus nog steeds heel erg slecht. We legden de resultaten van dat onderzoek deze week voor aan hoogleraar Liefvaart. En dat, ja, dat is natuurlijk wel een uh, zorgelijke conclusie. Ja, dat is een hoog percentage. Uh, we weten wel uit andere studies dat het, dat het uh, met een grote groep jongeren... die in een gesloten instelling hebben verbleven, uh, die, uh, niet goed gaat. Uh, maar ik vond dit wel een heel hoog percentage... Waar we wel op moeten letten is dat we natuurlijk dit niet zomaar zonder meer kunnen toeschrijven aan de gesloten jeugdzorg. Of aan de wijze waarop deze meisjes zijn begeleid. Maar volgens Anne Krabben dan. heeft bijna geen van de meisjes meer hulp of zorg. Ja, vijf jaar na NATO. Ja, dat is dus zorgelijk. Want deze meisjes hebben vaak een hele complexe achtergrond. Uh, en kennelijk is, zijn we dus niet in staat gebleken om bij deze groep uh, dat om te buigen... en uh, deze meiden uh, te begeleiden naar uh, zelfstandigheid. En dan is het toch wel uh, verdrietig dat je moet constateren... dat het dus met een heel grote groep niet goed gaat. Op de lange duur is het effect van de behandeling bij deze meisjes dus niet heel. En van nazorg blijkt in de praktijk nauwelijks sprake. Bij transferium doen ze wel wat aan nazorg. Dat hoorden we ook in de gesprekken met Amber en Mees. Maar dat is om de paar weken een gesprek. Is dat genoeg? Psychiater Anne Krabbenham. Dat is niet genoeg. En dat, ja, dat zie je dat één keer in de week een uurtje uh, zorg... dat is echt onvoldoende. Dus nou, die... Hoe moet het er dan uitzien? Ja, dat is maatwerk. En echt, iedere jongen moet je kijken van... Hè, misschien zijn er jongeren die met één keer in de week prima uitkomen. Misschien zijn er jongeren die een uh, klinische behandeling... voor persoonlijkheidsstoornissen moeten hebben... of die opgenomen moeten worden in een, uh, een moeder-kindhuis. Wie coördineert dat dan? Eigenlijk zou dat een expertteam moeten zijn. Een team die uh, expertise heeft, zowel op psychiatrische problematiek, maar ook uh, connecties heeft of banden heeft met maatschappelijk werk, met scholingen, met, met uh, bijvoorbeeld begeleide kamertrainingen, al dat soort instellingen, zodat niet een jongere ergens geplaatst wordt... en omdat het drugsgebruik heeft er weer uitgeknikkerd wordt... school, twee keer niet geweest, uh, wordt weer uitgeschreven. En Dus iemand die dat allemaal coördineert... zodat het langdurig toch goed blijft gaan. U bent een jeugdpsychiater. Waarom is dat er dan nog niet? Of is dat er wel? Um, dat is er voor deze doelgroep is dat er niet. En dat komt omdat dat heel erg duur is. Maar als je op de... Lange termijn of zelfs de middellange termijn kijkt. Deze jongeren functioneren zo slecht. Ze hebben geen werk. Ze, ze hebben een uitkering. Um, ze hebben alweer kinderen die op de nominatie staan... om uit huis geplaatst te worden... of ook weer in een, uh, in een gesloten jeugdzorg komen. Een derde, zegt u, of niet goed? Ja, een derde heeft uh, een kind. Een kwart van de kinderen was alweer uit huis geplaatst. Nou, Je ziet, dat kost, dat kost ook gigantisch veel geld. Dat is ook gigantisch veel leed. En dat kun je voorkomen door nu te investeren. En dat is een forse investering. Hoe ga je dan om met die jongeren die vier keer te laat komt en zelfs ook... Als ik meekom, uh, ja. met trajectbegeleider ja. gewoon nog licht te slapen. Ja, nou dat is, dat, is, dat is het probleem. Laat je daar niet door afschrikken. En dat is natuurlijk nu. In, nu gebeurt dat wel heel vaak. Kom je drie keer niet op, dagen dossier gesloten. He, ben je vier keer te laat uh, word je eruit gegooid. Dat is ook wel heel demotiverend voor zo'n hulpverlener op een gegeven moment. Hè. Als je echt merkt van zo'n jongere wil gewoon niet meewerken, of is dat het dan niet? Nou, maar daar moet je, daar moet je overheen. Want dat is het patroon wat ze kennen. Iedereen uh, wijst mij af. Als ik vervelend doe, word ik afgewezen en ze doen vervelend net zo lang totdat je ze afwijst. En wat je eigenlijk moet doen, is dus gewoon net zo lang doorgaan... totdat ze denken, hé, hey, wat ik ook doe... diegene blijft voor de stoep staan en die wil dat ik iets ga doen... die wil dat ik inderdaad iets ga bereiken, dat ik uh, me beter voel... dat ik uh, beter functioneer. Tot slot, hoogleraar kinderrechten, Ton nou, Kijk, Mijn voorkeur zou het hebben dat we, dat we niet op de 18-jarige leeftijd... geconfronteerd worden met uh, het opengaan van de poorten... Um, ik maak me daarbij in het bijzonder uh, zorgen om de, om de individuele belangen van de jongeren zelf. En, ja, en, uh, en uh, Natuurlijk, die financiële kant is ook belangrijk. Maar ik denk dat het ook voor een individuele jongere tamelijk dramatisch is... dat je gedurende je hele jeugd, laten we maar even aannemen, intensief wordt begeleid. Zelfs tot en met een vrijheidsbenemende plaatsing toe. En dat je dan van de ene op de andere dag hoort... Sorry, maar we moeten stoppen. En nu moet je het zelf doen. Dus je moet daarin toch naar een soort overgangsfase doen. U hoorde een reportage van Ellen van den Berg en Kees van den Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal. Met Marjan Koukou. Zo'n 50 Molukkers hebben bij de punt de treinkaping uit 1977 herdacht. Het was de eerste bijeenkomst vlak bij de plek van de kaping... die bijna drie weken duurde en waarbij acht doden vielen. De initiatiefnemers willen nader onderzoek naar de vraag... of er bij de bevrijdingsactie onnodig veel geweld is gebruikt. Groningers blijven zich zorgen maken om hun veiligheid... zo bleek op een bijeenkomst met minister Kamp. Die heeft vanmorgen in een rustige sfeer op het provinciehuis... met zo'n 200 Groningers nog eens het gasbesluit uitgelegd. Vanmiddag zijn er nog acties rond het gas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 Radio 1, Argos. En meegeluisterd naar onze reportage over de jeugdzorg... heeft het uh, Tweede Kamerlid voor D66, Vera Bergkamp. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u hoorde het net. 90 van de meisjes die in de Jeugdzorg Plus hebben gezeten... hebben vijf jaar later hun draai nog steeds niet kunnen vinden. En ja, eigenlijk is er helemaal geen nazorg voor hun. Vindt u dat een schokkend gegeven? Ja, ik vind de onderzoeksresultaten schokkend en ook triest. En hieruit blijkt ook dat we eigenlijk de ellende van generatie op generatie ook doorgeven. En dat het blijkbaar heel erg lastig is om dit te doorbreken. Ja, want er zijn alweer heel veel meisjes die zelf kinderen hebben, die hun ook alweer worden afgenomen omdat ze hun draai in het leven maar niet kunnen vinden. Ja, en het, het, kijk, we moeten natuurlijk wel ook bedenken... dat het hier gaat om jongeren met zware gedragsproblemen. Vaak in combinatie met een stoornis of een gebrek. Uh, maar uit het onderzoek blijkt heel duidelijk dat een grote groep... die in een justitiële instelling zat... Ja, daarna nog ernstige problemen heeft. En dat vind ik ook echt triest. Ja, je vraagt je dan als radioprogramma natuurlijk gelijk af... van mooi dat dit onderzoek is gedaan... maar ja, wat moet er dan verder aan gebeuren? Nou, gelukkig is er de afgelopen jaren wel veel veranderd. Het onderzoek is gebaseerd op een onderzoek in de justitiële inrichtingen. Gelukkig hebben we sinds drie jaar Jeugdzorg Plus, waardoor jongeren met een strafrechtelijke veroordeling of een civielrechtelijke achtergrond, dat die niet meer bij elkaar worden geplaatst. En er is ook gelukkig meer geïnvesteerd in het verbeteren van de thuissituatie, de eigen kracht van jongeren, de evaluatie en ook is de nazorg verbeterd. Uh, maar als ik de directeur van Post uh, hoor van het transferium... Ja. dan vraag ik me toch oprecht af ja, of dit nou eigenlijk voldoende is. Wat kan de politiek hiermee? Wat kunt u hier als Tweede Kamerlid mee? Nou, wat ik vind is, uh, de, als je kijkt naar uh, dit resultaat... En, en ben ik ook heel erg benieuwd, hoe gaat het nou in die Jeugdzorg Plus-instellingen? Uh, er wordt aangegeven dat er toch veel meer aandacht is voor de jongeren dan... en ook later in de nazorg. Maar ja, als je de directeur beluistert van uh, de, de Jeugdzorg Plus... Ja, dan vraag je toch wel af of dat voldoende is. Dus ik wil aan de staatssecretaris vragen, want dat is toch wel een cruciale factor. Is die nazorg nu goed geregeld? Dat is staatssecretaris Van Rijn, denk ik, hè, die daarover Klopt. gaat. Ja, dat is staatssecretaris Van Rijn. En kijk, als je logisch nadenkt naar zo'n intensief en ingrijpend traject voor jongeren in een gesloten instelling, ja, dan is die nazorg van fundamenteel belang. En uh, na het 18e jaar kan je dat niet meer verplicht opleggen. En dat betekent dus dat er behoorlijk geïnvesteerd moet worden in de motivatie van jongeren. Zodat ze ook zelf die nazorg belangrijk uh, vinden. En mijn vraag is dan ook aan staatssecretaris van uh, Volksgezondheid: ja, is die nazorg nu goed geregeld? Want dit soort resultaten wil je niet in de nieuwe situatie hebben. Ik dank u wel, D66 Tweede Kamerlid Vera Bergkamp. Argos Internationaal. Onderzoeksjournalistiek in het buitenland. En dat is een nieuwe rubriek die we maandelijks uitzenden in Argos. Gisteren kondigde president Obama aan dat de NSA... bevriende regeringsleiders als Angela Merkel niet langer mag afluisteren. De Duitse regering reageerde verheugd. Maar de regering in Berlijn is de Amerikanen in werkelijkheid... zeer behulpzaam bij hun afluisterpraktijken. Dat blijkt uit een bijzonder journalistiek project. Verslaggever Huub Jaspers. Wichtig is, is dat Deutschland beteiligd is aan de Krieg gegen den terror in een wijze waarvan ik niet geträumd hette. Belangrijk is dat Duitsland betrokken is bij de Amerikaanse oorlog tegen het terrorisme. Op een wijze die ik me niet had kunnen voorstellen. Er werden in Deutschland inrichtingen geplant. En ook er worden in Duitsland buitenrechtelijke executies gepland en ook infrastructureel uitgevoerd. De beslissingen over executies worden voorbereid door AFRICOM. De oorlog in Afrika en de oorlog tegen het terrorisme worden door AFRICOM aangestuurd. En AFRICOM zetelt in Stuttgart, niet in Afrika. Aan het woord is de onderzoeksjournalist John Guts. Hij voerde, samen met een aantal collega's, voor Duitse media een groot onderzoek uit... naar de wijze waarop Duitsland betrokken is bij de Amerikaanse War on Terror... de oorlog die Washington na de aanslagen van 11 september 2001 begon. De naam van dit onderzoeksproject? Geheimer Krieg, geheime oorlog. Onder die titel verscheen in november ook een boek... dat al vrij snel op de Duitse non-fictie bestsellerslijst terechtkwam. Inmiddels zijn de eerste 10.000 exemplaren van het boek verkocht en is er een tweede druk verschenen. Ik ben Amerikaanse staatsburger. Ik kom uit een voorort van New York. En woon allerdings sinds 1989 in Berlijn. Guts is Amerikaan. Hij komt uit een voorstad van New York en woont in Berlijn. In 1989, vlak voor de val van de muur, kwam hij naar de Duitse hoofdstad... om verslag te doen van de historische omwentelingen... die op dat moment gaande waren... en die een einde maakten aan de Oost-West tegenstelling van de Koude Oorlog. Hij raakte verliefd en bleef in Berlijn. Guts werkte als freelancer voor een reeks van vooraanstaande media. In Duitsland, maar ook in de Verenigde Staten en in Engeland. Onder meer voor CBS, de Los Angeles Times, de Sunday Times en Der Spiegel... Sinds 2011 is hij als onderzoeksjournalist in vaste dienst... bij de publieke omroep noord Rundfunk, onderdeel van de ARD. En daarnaast schrijft hij voor de Zuiddeutsche Zeitung. Ik voor de zuid Zeitung als autor... en eh, vast bij de ARD. Voor die twee laatste media voerde Guts samen met zijn collega's... ook het project Geheimer Krieg uit. De publicatie van het boek ging gepaard met een speciale website... en met een reeks artikelen die verschenen in de zuid Zeitung. Misschien wel het meest invloedrijke dagblad van Duitsland. Ja, we hebben in de Zuid-Deutsche twee weken berichterstattung gehad. Jeden dag. We hadden ook een website, geheimekrieg.de... En er is natuurlijk in de ARD een Dokumentarfilm, wat ook Geheime Krieg hieß. De filmdocumentaire Geheime Krieg werd op 28 november uitgezonden op Duitsland 1. Door de actualiteitenrubriek Panorama. Herzlich willkommen zu Panorama. Dass die Amerikaner hier in Deutschland niet nur als unsere freundlichen Beschützer auftreten, sondern auch zu so allerhand geheime dingen tun, wissen wir ja mittlerweile. Also etwa Angela Merkels Handy abhören. Maar wat treiben ze dan eigenlijk sonst nog zo, so? en wo? Dat de Amerikanen hier in Duitsland niet alleen als onze vriendelijke beschermers optreden, maar ook allerlei geheime dingen doen, weten we inmiddels. Bijvoorbeeld Angela Merkels mobiele telefoon afluisteren. Maar wat spoken ze eigenlijk verder nog uit? En waar? Es gibt in etwa 150 orten an denen die Teils geheime, orten für einen geheime Krieg. Er zijn in Duitsland ongeveer 150 locaties waar de Amerikanen actief zijn. Deels geheime locaties voor een geheime oorlog. Wist u dat misschien slechts enkele kilometers bij u vandaan operaties van drones boven Somalië georganiseerd worden? Of dat de CIA bij u in de buurt misschien op dit moment bezig is een ontvoering voor te bereiden? Onze reporter John Guts, die zelfs uit de USA stamt, had lange recherchiert. Onze verslaggever John Guts, die zelf uit de Verenigde Staten komt, heeft dit door langdurig onderzoek boven water weten te halen. Ook veel andere media besteden uitvoerig aandacht aan dit onderzoeksproject. Bijvoorbeeld de prominente talkshow Beckman. Ja, goedavond en herzlich welkom hier live uit Hamburg. De NSA-schandaal en de onthulling van Edward Snowden schlagen seit monaten hohe wellen. Het NSA-afluisterschandaal en de onthullingen van Edward Snowden zorgen sinds maanden voor commotie. De Duits-Amerikaanse verhoudingen zijn beschadigd. En velen stellen zich de vraag. Zijn wij gelijkwaardige Partners en Bondgenoten? Nun verstärken Recherchen von NDR en Süddeutscher Zeitung. Die Zweifel geht von deutschem Boden. Ein geheimer Krieg aus. Darüber sprech ik heute Abend mit John Götz. Deutschland is extrem wichtig, infrastructurmäßig für die Amerikanen. Man hat die größte CIA-Logistikzentrale der Welt. Außerhalb der USA sitzt in Frankfurt. Deutschland is qua Infrastruktur extrem belangrijk voor de Amerikanen. De grootste CIA centrale voor logistiek buiten de VS bevindt zich in Frankfurt. Deze die gegeven had in Litouwen, Polen en Roemenië, die zijn van Frankfurt uit opgebouwd en georganiseerd. De CIA centrale in Frankfurt heeft ook de geheime martelgevangenissen in Litouwen, Polen en Roemenië opgebouwd en georganiseerd. De onderdelen die daarvoor nodig waren, werden geleverd vanuit Frankfurt. Deze gevangenissen zien er exact hetzelfde uit. Dit om te voorkomen dat de gevangenen te weten zouden kunnen komen waar ze zaten. In de panoramafilm gaat Guts met een cameraploeg naar deze CIA-centrale in Frankfurt. Maar ze komen niet verder dan de poort. En een gesprek met een bewaker die ze probeert weg te jagen. Als je een Amerikan bent, moet je. dat we. To we have to protect this compound, right? I moeten, do Ik weet eigenlijk wie hier werkt, naast de State Department. People? governmental people. Yeah, the which yeah, yeah. government people? Yeah. Welke? which ones? Which one do you, know you about? Know, well, this is a very large CIA installation back there. So there's almost every US consulate installation, but there's a very large CIA installation in here. Okay. okay. And, and, and you, you would, would like to go visit or what? It is my job to ask. It's your job to ask. It's not my job to answer. Nicht nur die CIA arbeitet im Frankfurter Konsulat. Hier soll ook een NSA-Abhöranlage zijn. We laten een droonkamera stijgen. Een blik op het riesige areaal. Leider durven we nu bis zum Zaun vliegen. Guts vertrekt niet zonder slag of stoot. Samen met een gepensioneerde buurtbewoner die net zijn hondje uitlaat, maakt hij een wandeling rond het hek. Like a... Op een gegeven moment laat hij zelfs een kleine afstandsbediende camerahelikopter opstijgen om de CIA-basis van boven te filmen. Hoewel Guts op de openbare weg staat... en ook de camera buiten het hek blijft hangen... arriveren binnen de kortste keren twee Duitse politiebusjes. Er is een beeld van geheimdiensten in deze wereld... Dat die ons leven domineert en ons uitforschen en aushorchen en zo. En dat stimmt, dat doen die. We hebben maar het concept gehad, we willen dat umfunktionieren. We willen die anschauen. we willen die beobachten. Er bestaat een beeld van de geheime diensten dat zij ons leven domineren, ons afluisteren en bespioneren. Dat klopt. Dat doen zij. En wij wilden dit omdraaien. Wij wilden hun bekijken en hun in de gaten houden. En wij wilden de data die via internet toegankelijk zijn gebruiken om hun te observeren. Onze ziel was te zien op welke wijze die Amerikanen en ihre geheime diensten op Deutsche bodem, also in de Bundesrepubliek Deutschland. Agion. Ons doel was te onderzoeken op welke wijze de Amerikanen en hun geheime diensten... op Duits grondgebied, dus in de Bondsrepubliek Duitsland, opereren. Een nieuwsbericht van het Amerikaanse televisiestation ABC... over de dood van terreurverdachte Anwar al-Avlaki. Op 30 september 2011 vuurden Amerikaanse drones... onbemande vliegtuigen, in Jemen raketten af op een auto waarin die zat. Aflaki is geboren in de Verenigde Staten... en werd door de Amerikaanse inlichtingendiensten beschouwd... als een van de belangrijkste Al-Qaeda-leiders op het Arabische schiereiland. John Guts wijst erop dat Aflaki niet door een Amerikaanse rechtbank... ter dood is veroordeeld. En ook wijst hij erop dat hij niet het enige slachtoffer is... Al-Aflaki is toch opgekomen van een Amerikaanse aanslag. Leider is ook zijn 16-jarige zoon omgekomen in zo'n Amerikaanse drone- en De 16-jarige zoon van al awlaki werd twee weken later door een Amerikaanse droneaanval op een restaurant in Jemen ook gedood. John Guts wint er geen doekjes om. Hij noemt dit soort antiterreuracties buitenrechtelijke executies. Volgens zijn telling zijn er sinds Obama-president is... bijna 5000 mensen door inzet van Amerikaanse drones om het leven gekomen. In landen als Jemen, Somalië en Pakistan. Een aanzienlijk deel van de slachtoffers waren onschuldige burgers. Mensen die de pech hadden op het verkeerde moment op de verkeerde plek te zijn. Verschillende nabestaanden vertellen in de film en in het boek van Guts hun verhaal. Daar moet man die vraag stellen. Als Europea als in interesse? Passt De Europeanen en lidstaten van de NAVO moeten zich de vraag stellen: willen wij een bondgenoot hebben die executies uitvoert zonder rechterlijke vonnissen? Is dat in ons belang? Past dit eigenlijk wel bij ons zelfbeeld? Past dit bij wie wij zijn? Gutsch ontdekte dat de Amerikaanse lijsten van terreurverdachten die in Afrika uitgeschakeld worden, worden samengesteld in Stuttgart bij Afrikom. AFRICOM heeft zijn zit in Stuttgart. Afrikom is de afkorting voor Afrika Command. Het is het hoofdkwartier van de Amerikaanse strijdkrachten voor Afrika. Van hieruit worden alle Amerikaanse operaties op het Afrikaanse continent geleid. Afrikom speelt niet alleen een sleutelrol bij de samenstelling van de dodenlijsten, maar ook bij de aansturing van de militaire operaties. die zijn in Afrika die piloten sitzen in Amerika. Aber man hat so eine art in Deutschland, und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Guts wijst erop dat de rol die Duitsland speelt bij deze militaire operaties, volgens vooraanstaande Duitse juristen, in strijd is met de Duitse grondwet. Hij wijst er ook op dat verschillende onderdelen van het Duitse openbaar ministerie... onderzoeken hebben ingesteld naar de vraag of vanuit Duitsland mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. John Guts reconstrueerde, onder meer op basis van door Wikileaks openbaar gemaakte documenten... dat de Amerikanen te vergeefs hebben geprobeerd Afrikom in een Afrikaans land onder te brengen. Maar liefst twaalf landen weigerden dit. Vanwege de in Afrika weinig populaire manier waarop de Amerikanen de oorlog tegen het terrorisme voeren. Toen Washington in 2007 aanklopte bij de Duitse regering, zei die zonder aarzeling ja. De cruciale gesprekken vonden plaats in Berlijn op 15 januari 2007. Een van de Duitse deelnemers was de staatssecretaris van Defensie, Christian Schmidt. De Amerikaanse ambassade in Berlijn rapporteerde in een aan Washington gerichte kabel over zijn reactie. Schmidt reageerde positief op het voorstel om Afrikom in Duitsland te vestigen. Hij merkte op dat hij in principe geen enkel bezwaar hier tegen zag. Een van de deelnemende Duitse topambtenaren had wel een verzoek aan de Amerikanen, zo blijkt uit diezelfde kabel. Hij vroeg ons om Duitsland in dit verband niet te noemen, omdat dit anders tot koppen in de krant en een onnodig publiek debat zou leiden. John Guts deed intensief onderzoek op het internet. Hij doorzocht niet alleen Wikileaks-documenten... maar ook tal van documenten op websites van de Amerikaanse overheid. En ook maakte die intensief gebruik van de social media. Met name LinkedIn. Omdat medewerkers van Amerikaanse geheime diensten... en burgermedewerkers van de strijdkrachten... vaak op tijdelijke basis worden aangesteld en veel solliciteren... zijn hun cv's en contactgegevens vaak te vinden op LinkedIn... Op deze wijze lukte het guts met een aantal van deze mensen te spreken. Soms openlijk, met naam en toenaam. En zelfs voor een draaiende camera. Danielle Baldurstone had henrichtingen per drone koordiniert En vijfmaal mensen met Hellfire-raketen omgebracht. Ze leeft in de Nähe van Stuttgart. Ja, zo so zal het zijn. Het is een ganz normaler job. Man arbeitet van 9 tot vijf. Dan gaat men naar huis en vergist die arbeid. Wissen ze, Leute sterven in manchen gegenden? Ja, maar ze sterven voor onze Sicherheit: voor de Amerikaner, voor de Deutschen. Eben alle die Sicherheit brauchen. De voormalige drone-coördinator Belderston, die inmiddels werkt als fotomodel en een eigen website heeft, blijft lakoniek als ze vragen krijgt over haar vorige functie. Ja, ze was inderdaad betrokken bij de uitschakeling van terroristen. Het was een baan, als elke andere. Het was belangrijk voor de veiligheid van Amerika en ook van Duitsland. Kennelijk wordt Belderston niet gehinderd door een geheimhoudingsbepaling... om dit in het openbaar te vertellen. Ik geloof dat veel projecteren hun eigen geheimflexbestimmingen aan de USA... Es is het eerder omgedreed. Wat niet uitdrukkelijk verboden is, durf man reden... In Europese oren klinkt het opmerkelijk dat zo'n ex-defensiemedewerker zo openlijk spreekt. Volgens John Guts is het in Europa vaak zo... dat het verboden geacht wordt te spreken over zaken als dit niet uitdrukkelijk is toegestaan. Maar in de Verenigde Staten is dat anders. Als het niet uitdrukkelijk verboden is, dan mag je erover spreken. Dat is de andere kant van de verschillen tussen Europa en de Verenigde Staten. Amerikaanse betrokkenen schamen zich ook meestal niet om uit te komen voor de dingen die ze noodzakelijk achten en doen. De Duitse regering is wat dat betreft in de ogen van Guts veel schijnheiliger. Het kijkt een massieve belegging. Dus die Bundesregierung uber alles informeert. Dus wat die Amerikanen hier maken, is het aber ook een politische beslissing om dat niet zo in de openheid te stellen. Klokkenluider Edward Snowden is bereid naar Duitsland te reizen om uit de doeken te doen hoe de Amerikanen de Duitsers afluisterden, onder wie bondskanselier Angela Merkel. Hij stelt wel voorwaarden. Hij wil een vrijgeleide. Het Duitse parlementslid voor de Groenen, Streubele, reisde naar Moskou, sprak er gisteren met Snowden en zei al ter plekke... Het is een Auslieferungsabkommen, maar of dat hier aanwending vinden kan... dat zie ik völlig anders. De Duitse politicus Christian Streubel. Hij haalde begin november de wereldpers met zijn ontmoeting in Moskou... met ex-CIA-medewerker Edward Snowden. Streubel werd bij dit gesprek begeleid door Georg Mascolo, oud-hoofdredacteur van Der Spiegel. En er was nog een tweede journalist bij deze ontmoeting, John Guts. Goedemiddag, meneer Streubel. Waarom heeft hij John Guts uitgekozen om mee te gaan naar Edward Snowden? Ik ken de journalist John Guts al zeer lang. Ik heb met hem zeer intensief samengewerkt in het kader van meerdere onderzoeksausschussen in het Duitse Bundestag. Ik ken de journalist John Guts al lang. Ik heb intensief met hem samengewerkt bij meerdere enquêtecommissies van de Bondsdag, waar ik in zat. Verder is hij een Amerikaan en spreekt veel beter Engels dan ik, wat handig was in het contact met Snowden. Maar ik wilde ook getuigen bij me hebben. Voor als er na onze ontmoeting allerlei geruchten de wereld in zouden komen. Ik dacht, dan neem ik twee gerenommeerde journalisten mee. Die overal bij zijn. Wat is volgens u de betekenis van het onderzoeksproject Geheimacht Krieg? Ik heb, dat boek ook met gelezen, ook ik heb het boek met grote belangstelling gelezen. Bildert. Tijdens zijn onderzoek hadden we veel contact. Ik heb ook vragen gesteld aan de regering over Afrikom. Die overigens ontwijkend beantwoord zijn. Ik vind dat hij het heel mooi opgeschreven heeft. En er moet verder gewerkt worden aan het onderzoek. Komt er in Duitsland opnieuw een parlementaire enquête? Dit keer naar de afluisterpraktijken van de NSA. Dat de Ausschuss komt, staat inzwischen vast. Um, we hebben de soll, bisher nog niet abschließend formuleerd. Dat hij komt is zeker. We zijn nog bezig met het formuleren van de onderzoeksopdracht. Maar het werk van Guts, de vragen die hij opwerpt, zullen daar zeker een rol in spelen. En dat was Geheimer Kriek. Een bijdrage van Huub Jaspers, Job van der Meijden en technicus Alfred Koster. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de nieuwe buitenland-site van de VPRO. En dat is vpro.nl slash grensloos. Meer onderzoeksjournalistiek op Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij Radio Reporter. Argos is er volgende week zaterdag om 2 uur weer. Goed weekend.